uur. Het NOS journaal, door Aldmeegens. De verkoop van PCs loopt terug, ondanks de lancering van Windows 8. Volgens deskundigen zijn PC-ontwikkelaars veel te conservatief geweest. Ze maken nog steeds computers die niet geschikt zijn voor een touchscreen-systeem, terwijl Windows 8 wel is gemaakt voor touchscreen-schermen. De software is dus moderner dan de hardware, zeggen de deskundigen. In 2012 liep de pc-verkoop met ruim 3% terug. Tegenover die daling staat de enorme groei van de tabletmarkt. Precieze cijfers zijn er nog niet, maar geschat wordt dat er vorig jaar 65% meer tablets zijn verkocht dan in 2011. Het station in Wolvengaars weer vrijgegeven door de politie. Eerder vanochtend had de politie in Friesland het station afgesloten in verband met de vondst van een verdacht pakketje. Ja, de EOD heeft uh, zo net geconstateerd dat het inderdaad uh, loze alarm is. Ze hebben het uh, pakket geanalyseerd. Er zitten geen explosieven in, maar nou, het is door ons uh, in beslag genomen. En de forensische opsporing uh, gaat er nu verder mee, om te kijken, vingerafdrukken en dergelijke. Want we willen natuurlijk wel graag weten wie dit heeft gedaan. Want uh, het station uh, en de omgeving van het station in Wolvega is meer dan 3,5 uur afgezet geweest. Wanneer er weer treinen van en naar en via Wolvega gaan rijden, is nog niet bekend. Europa gaat maatregelen nemen tegen Google als blijkt dat de internetzoekmachine zijn dominante positie misbruikt. De eurocommissaris van Mededinging zegt in de Financial Times dat wordt onderzocht of Google zijn eigen diensten, zoals Google Maps, bevoordeelt. Volgens de eurocommissaris kan Google rekenen op sancties als het bedrijf de manier waarop de zoekresultaten worden gepresenteerd niet verandert. Europa is al een tijd met Google in gesprek. De EU verwacht nog deze maand een voorstel van Google. Frankrijk heeft vannacht troepen en materieel naar Mali gestuurd. Volgens diplomaten arriveerde gisteravond een Frans toestel... met wapens en militairen in Mopti, de laatste stad op weg naar het noorden... die nog in handen is van het regeringsleger. Later in de nacht kwamen daar nog meer Franse toestellen aan. Drie radicale islamitische groepen controleren sinds mei het noorden van Mali. Gisteren namen rebellen de strategisch gelegen stad Conna in... na hevige gevechten. Mali is een vroegere Franse kolonie. President Hollande geeft in de loop van de dag een verklaring. Het weer nog vanmiddag in het zuiden, flinke zonnige periode... maar in het midden en noorden komt meer bewolking voor. Blijft op de meeste plaatsen droog, al kan in het noorden een bui vallen. Temperatuur 3 graden in het westen en net boven het vriespunt in het oosten. Tja, de financiële vooruitzichten, dat wordt weer flink inleveren. Jazeker, want als je bij Dixons je oude notebook inlevert... krijg je 100 euro voordeel op je nieuwe... Dus ook op de HP Pavilion Sleekbook 15B006ED met Intel Core i5 processor. De nieuwe Dixons. Jouw wereld.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 De Gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. 400 jaar geleden sloot Nederland als eerste natie een verdrag met Indianen in Noord-Amerika. En het ging toen over handel en wederzijdse hulp. Maar daar willen we nu niets meer van weten. Schrijver en oud-diplomaat Servie Wiemers is zo hier voor de echte indianenverhalen. Verhit de koppen in Rotterdam over de toekomst van de Kuip. Dan moet een nieuw multifunctioneel stadion komen, goed voor 63.000 toeschouwers met meer comfort, extra skyboxen en een schuifdak vinden de directies van de voetbalclub en het stadion. Gewoon de Kuip verbouwen en een extra ring erbovenop... vinden de tegenstanders. De posities zijn dus ingenomen. Sla dan de handen nogmaals in elkaar, kameraden. Zo dadelijk meer. Stoppen met roken via de sociale media, zou dat kunnen? Wander de Kanter is longarts in het Rode ziekenhuis in Beverwijk... en auteur van het boek Nederland stopt met roken. Nog één digitaal trekje en dan... surf naar degids.fm. Het Nederlandse mestbeleid is gebaseerd op onjuiste cijfers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit. Aan de telefoon Frank Verhoeven, hij is van het bureau Boerenverstand. Dat adviseert over praktische oplossingen in de duurzame landbouw. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Uit deze nieuwe cijfers blijkt dat de ammoniakuitstoot veel lager is dan werd aangenomen. Zien we dan binnenkort weer die sproeiende giertank in het weiland? Nou, dat zou heel onverstandig zijn, want het blijkt nog altijd zo... dat die sproeiende giertank meer emissie geeft dan... Uh... Dan het in de grond brengen van de mest. Maar er zijn wel allerlei alternatieven inmiddels uh, uh, voorhanden. En die alternatieven die zijn? Nou, dat is dat je mest bijvoorbeeld inregent met water. Of dat je dus uh, terdege rekening houdt met het weer. En dat je zorgt dat de stikstofverliezen van het bedrijf uh, laag blijven. Zodat de risico's op ammoniak uh, uh, aanvaardbaar klein blijven. Kloppen die cijfers niet of kloppen ze wel volgens u? Nou ze kloppen wel binnen de context. Kijk als je uh, geïsoleerd onderzoek gaat doen uh, naar, uh, naar ammoniak emissie en je vergelijkt twee verschillende bedrijven dan zal het uh, ene bedrijf met een sproeiende mest tank zeg maar, wat meer emissie hebben. Maar als je dan een beetje uitzoomt en je kijkt naar, uh, naar het jaar, de productie van ammoniak op jaarniveau en je kijkt naar het hele bedrijf of naar de regio dan, uh, dan spelen er hele andere dingen. En er is gezegd dat er moet een vervolgonderzoek komen. Vindt u dat ook? Uh, ja, dat, maar ik vind ook een beetje dat, dat er al heel veel onderzoek gezocht is en dat er uh, veel op tafel ligt en dat het ministerie ook een aantal uh, besluiten moet nemen hierover. En ik denk namelijk dat er al veel uh, voorhanden is en dat het, uh, er zijn bijvoorbeeld uh, certificaten ontwikkeld en uh, daarmee uh, worden die risico's op de emissie uh, afgedekt. De certificaten die ontwikkeld zijn, hoe werkt dat dan? Ja, dat betekent dat bedrijven hun, uh, hun mineralenadministratie bijhouden. Ja. En op basis van die administratie kun je dus uh, uitrekenen wat de uh, uh, verliezen zijn. Dus ook naar de, naar de emissies, naar de lucht. En die zouden goed als alternatief kunnen voor die, uh, voor die machine, zeg maar. Maar ja, als je dat dan uitrekent, blijkt het misschien gebaseerd op verkeerde aannames. Dus dan reken je dat fout uit, of niet? Nou, je kunt dat wel uh, goed uitrekenen. In de zin je kunt uitrekenen wat er aan stikstof op het bedrijf binnenkomt en wat er weer uitgaat. En je kunt ongeveer aangeven waar de verliezen dan plaatsvinden. Maar wat heeft zo'n onderzoek dan voor zin? Nou, ik denk dat het onderzoek moet zich vooral denk, richten op hoe zoiets in het beleid uh, in te passen moet zijn. Want kijk, als je uh, zo'n certificaat overhandigt aan de overheid, dan heeft dat op dit moment geen enkele rechtsstatus. Dus het onderzoek zou zich vooral moeten richten op uh, hoe dit soort. Nou, toch een beperkte een groep boeren hoe die dan zeg maar, uh, uh, verder kan met, uh, met hun eigen oplossingen. Zouden er boeren zijn die op grond van deze nieuwe cijfers... van de Wageningen Universiteit claims gaan indienen? Uh, ja, dat zou kunnen, maar dat denk ik, uh, ja, ik vermoed het niet. Ik denk dat ze heel graag een dialoog willen met het ministerie... om, uh, om, om een blijvende oplossing uh, te zoeken. Want kennelijk hebben boeren inmiddels allemaal geïnvesteerd... in van die injectiemachines, waardoor uh, de mest onder de eerste grondlaag wordt aangebracht, wordt ingebracht ingebracht. He. Hebben ze nog wel behoefte aan het uitsproeien van mest op het land dan? Zijn er ja. nog mensen, die boeren, die dat willen? Ja, zeker. Ik denk dat, dat een, er is altijd nog een 10 à 15 procent... die hier echt uh, om, om wat voor reden dan ook uh, grote problemen heeft. En, die dus ook, uh, en er is een grote groep boeren die twijfels heeft... en er is een, gro en een, een, een, een groep boeren die dit geaccepteerd heeft. Maar die, die groep van 10 à 15 procent... die is zeg maar, met een serie ontheffingen eigenlijk heel makkelijk uit de brand te helpen. Maar die ontheffingen zijn er nog niet. Nee, daar is politieke wil voor nodig en daar is een, een ministerie voor nodig. Of een minister die zegt van uh, dit gaan we gewoon regelen in Nederland. En ik denk dat dat op dit moment ook moet gebeuren. Maar die probleemboeren die zouden dan meer mogen vervuilen dan anderen. Nee, dat, die, die, dat gaat eigenlijk om de risico's op vervuiling. Ik denk dat die boeren zelf minder vervuilen. Uh, alleen het gaat om het risico afdekken. Zo'n mestmachine die dekt gewoon een bepaald risico op ammoniakemissie af. Ja. Maar een alternatief met zo'n certificaat... dat zou dus ook heel goed kunnen als een manier om dat risico af te dekken. Maar als we weer die giertank krijgen, dan stinkt het wel. Nee, nou, dat is de bedoeling van niet. Want kijk, de ouderwetse giertank met die ouderwetse mest daarin, die stinkt. Maar die boeren, die, deze boeren waar we het over hebben... die werken dus aan verbeterde mestkwaliteit En die houden rekening met het weer bij het uitrijden. Dus dat, dat stinkt uh, op zijn minst hetzelfde, maar ik denk zelfs minder. Het ziet er goed uit allemaal. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand. De Gids.fm Nieuw in het programma wat gebeurt er in de wereld van de sport en soms daarbuiten. De Deborah schuift daar op gezette tijden bij aan om dat te vertellen, wat er gebeurt binnen de sport. Goedemorgen De Boera. Goedemorgen. Je hebt iets meegenomen uit 1978. Zeker. Dat was in geen jaren meer gebeurd. Een bomvolle Rotterdamse kuip. Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord, maar het fenomeen Bob Dylan. Gitarist, zanger en trendsetter in de jaren zestig. Ja, Bob Dylan dus. Het was een mooi concert. Ruim 52.000 mensen waren erbij. Maar het gaat mij natuurlijk dan om de plek waar ze waren. En dat is de Rotterdamse Kuip. En Dylan was overigens de allereerste die er ooit optrad. Dus dat is uh, toch ook wel een mooie mijlpeil. Um, veel beroemdheden volgden nog daarna. Uh, maar de Kuip is natuurlijk vooral de legendarische thuisbasis van voetbalclub Feyenoord. Ik heb er zelf ook op de tribune gezeten. Ik zag uh, Igor Korneev uh, nog scoren. Oh ja. ik, heb, uh, ja, ik heb helikopters zien landen tijdens open dagen die dan zo mooi aankomen bieken en op de middenstip land. Uh, Ja, allemaal in die kuip dus. In 1937 is hij uh, in gebruik genomen. Het was de droom van oud-voorzitter Leen van Sandvliet van Feyenoord. Die zei, ik wil graag een stadion van twee ringen, niet te luxueus en zonder dak. Gewoon op z'n Rotterdam simpel. En eigenlijk, mag je toch wel zeggen, is er nog geen klap veranderd. Want in 1994, tijdje terug alweer, was er wel een grondige renovatie. Maar die kuip bleef gewoon die kuip. Zonder echt dak. Je kan je wel waarschijnlijk inmiddels voorstellen... dat er een gedeeltelijke overkapping overheen zit. Maar ja. verder helemaal niks. En de directie van Feyenoord en die van het stadion... ja, die zeggen, we zijn hier nu toch wel een beetje klaar mee. Wij willen graag vooruit met een nieuw stadion. Dat moet concurreren met de arena in Amsterdam. En het zou zelfs het grootste moeten zijn van Nederland... met maar liefst 63.000 zitplaatsen, een uitschuifbaar dak... heel mooie skyboxen en dan ook nog een heel grote garage... Ja, en voor dan 1500 blijft auto's. Hoeveel? 1500 auto's moeten erin kunnen. Moet die oude vertrouwde kaart dan plat? Ja, dat is dan dus altijd nog inzet van een heel felle strijd. Want dat oude stadion dat voldoet niet meer. Dat is gewoon hoogbejaard. Punt. Maar dan is ook wel weer de vraag... bouw je iets anders of pas je het oude ontwerp aan? Nou, en daar wordt al maanden zo niet al jaren over gebakken leid, Want al sinds 2006 wordt er gepraat over een nieuw onderkomen. En uh, Feyenoord zou dat het liefst bouwen op het sportcomplex Varkenoord. Ligt naast de Kuip, ja. dus heel dichtbij. Feyenoord traint daar ook al, de jeugd speelt daar... En Feyenoord-directeur Erik Rudde uh, die zei toch nog maar eens op de nieuwjaarsreceptie van de club... die nieuwbouw die moet er komen. Als je, zoals in 2012, twee keer Feyenoord Ajax hebt... de fenomenale 4-2 in januari en de late 2-2 in oktober... dan denk je, het leven kan in dit extatische stadion nooit mooier zijn dan nu. Dit huis, het huis waar legendes als Koemelijn gevoetbald hebben... zo'n huis, zo'n stadion... Nee, dat ga je nooit verlaten. Maar, als je dan de dag daarna, na nou dat soort wedstrijden... met de gezamenlijke club en stadiondirectie bij elkaar zit... en je krijgt de financiële rapportages voorgeschoven... dan kom je toch weer tot het besef... Dat we Feyenoord en naar structureel naar succes, hunkerende aanhang, het niet aan mogen doen, te blijven hangen in dit sentiment. Ja, daar heb je hem mee, het duivels dilemma. Want aan de ene kant heb je het sentiment dat voor die Feyenoord aanhang juist zo enorm belangrijk is. En aan de andere kant gaapt die enorme financiële kloof eh, die er is met de concurrenten. Ik zal even de cijfertjes erbij pakken. Ajax bijvoorbeeld heeft een jaar omzet van 102 miljoen euro en Feyenoord. 38 miljoen euro. Dus dat kan wel. Uh, ja, dat, dat gat moet dicht, zeggen ja. ze. Maar ja, dat sentiment. Hè, dat, dat, ja, die magie, die extatische hossende massa. als er wordt gescoord. en die mooie voetbaltempel. mag die dan zomaar verloren gaan? Nou, fans van de Kuip vinden van niets en die hebben zich verenigd in het initiatief Redthekuip.nl. Zij hebben een plan gemaakt om het stadion gewoon te gaan verbouwen. en dan opnieuw te gaan gebruiken. En dat kost 117 miljoen. En dat is dan weer zo'n 200 miljoen minder dan complete nieuwbouw. Mooi plaatje. Toch niet onbelangrijk ook in een tijd... waarin elk dubbeltje moet worden omgedraaid. En in het plan van de fans krijgt de Kuip gewoon een extra ring erbij. Goed voor zo'n 12.000 stoeltjes. En ook gewoon meer skyboxen. En dat is natuurlijk altijd weer goed voor de investeerders. Dat ze er een beetje lekker bij zitten. Maar kennelijk heeft de directie van Feyenoord daar geen oren aan. Nee, naar. nee, nee. Directeur Gudde die heeft zijn plan gewoon al getrokken. Het moet nieuw, nieuw, nieuw. En dat is natuurlijk balen voor de fans van de Kuip. Eh, al moet moet ik wel zeggen, de definitieve beslissing nog vallen. Maar ook buiten Rotterdam roept het reacties op. Uh, op de valreep van het vorige jaar stond in de Volkskrant een ingezonden brief. En die was ondertekend door onder andere Duco Stadig. Ken je misschien nog wel? Ja. Oud-wethouder Ruimtelijke Ordening in Amsterdam. En tegenwoordig is hij voorzitter van het Herbestemmingsteam. Het H-team, zoals dat zo mooi heet. Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En zijn pleidooi aan gemeente en ook die Feyenoord-directie... jongens, denk toch echt goed na. Nou, Ik las dat stuk en ik dacht, waarom trekt deze meneer zich het lot van de Kuip zo aan? En die vraag stelde ik hem dus ook toen ik hem belde. Kijk, het is in zekere zin een goed voorbeeld van hoe het gaat. Uh, een organisatie zit in een bestaand gebouw. Uh, in een aantal opzichten voldoet dat niet meer. En dan wordt heel makkelijk gezegd... nou, dan moeten we maar een heel nieuw gebouw neerzetten. Dat is allemaal veel beter. Want die oude, die oude meuken, het wordt toch nooit wat. En uh, het, het beeld is, nieuw is beter, nieuwbouw is beter en uh, we gaan iets heel moois doen. Nou, en dat zie je heel veel gebeuren. En wat wij van het H-team eigenlijk zeggen is, uh, is dat nou verstandig? Uh, want er blijft dan toch weer een, een leeg gebouw over en dat kost ook geld. En als er dan beter gekeken wordt... Uh, dat het heel goed mogelijk is om zo'n oud gebouw weer een nieuw leven te geven. En dat is eigenlijk veel leuker. Dat vinden ook de mensen die eromheen wonen en werken... die vinden dat allemaal heel fijner, omdat mensen houden van bestaande gebouwen. Ja, kies dus niet altijd meteen en als vanzelfsprekend voor een nieuwe blokkendoos. En pak dan specifiek voor Rotterdam dat alternatief van Rette Kuip er nog eens bij, zo zegt Stadig. Want aan een leegstaand gebouw heeft uiteindelijk echt niemand iets. Nou ja, kijk... De berekening van het leegstaande gebouw komt uiteindelijk bij op terecht. Via de banken die de hypotheken niet meer terugkrijgen, et cetera. Hier is natuurlijk ook interessant. Wie betaalt dat eigenlijk? Ja, wie? Ja, volgens mij is het allemaal de gemeente Rotterdam hoor. En uh, ik heb niet de indruk dat die nou op dit moment doet van het geld. Dus je zou denken dat uh, zo'n gemeente Rotterdam zou moeten zeggen: hoe hoera, dit is veel en het is even goed, we gaan het doen. Want wat dat gebeurt ook... er bijvoorbeeld ook met zo'n kuip als die leeg blijft staan? Nobody knows. Ja, slopen, wat moet je met, moet je met een licht voetbalstadion, waar een nieuw voetbalstadion naast staat? Ja, dat kun je niet verzinnen. Dus dat wil slopen, dat is hartstikke duur. U bent van uh, het cultureel erfgoed, om het zo maar even te zeggen. Ja. Zou het een rijksmonument moeten worden? Nou, er zijn mensen die daar gaan en dat hoor ik niet bij. Maar, <laughs> maar u heeft het is een, vaste het, mening. Het, het is een gemeten monument, dus het is niet zomaar een gebouw, dat staat vast. En uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat ik het nog even voorzichtig zeg. Dat het Rijk zegt, nou, deze icoon die, uh, die moet bewaard blijven en voor een rechtsmonument, dat zou kunnen. Ja, wie weet dus. Maar zo'n etiket moet ik wel zeggen, is overigens nog geen garantie dat de Kuip dan ook gebruikt blijft worden. Hè? Volgende maand dan krijgt de gemeenteraad alle plannen voorgelegd en zal dus ook naar verwachting een besluit gaan vallen. Kortweg, nieuwbouw of verbouwen. De borer Blekkenhous tot binnenkort. Redbone, we were all wounded at Wounded Knee. Hé, hey, zijn ze al. We were all... Redbone. Gedeeltelijk bestond de groep uit indianen. We were all wounded at wounded knee in 1973, nummer één hit in Nederland. Het plaatje Wounded Knee in South Dakota is bekend vanwege twee gebeurtenissen. De slachting onder indianen in 1890 en de bezetting van het dorp door indianen in 1973. Eind februari precies 40 jaar geleden. Dit jaar heeft ons land al 400 jaar een speciale band met Indianen. En daarvoor praat ik met oud diplomaat Serf Wiemers. Hij is kenner van Indianen en hun plaats binnen het internationaal recht. Meneer Wiemers, goedemorgen. Goedemorgen. Zoals gezegd, het is bijna 400 jaar geleden dat Nederland een verdrag sloot met Indianen. Wat staat erin? Uh, het is een uh, verdrag van uh, vriendschap en samenwerking. Het verdrag is gesloten toen uh, Nederlanders naar het uh, gebied Nieuw-Nederland gingen... Uh, rondom uh, het huidige New York. Uh, Nederlands waren daar de eerste Europeanen die daar aankwamen... Uh, en uh, ze wilden daar gaan handelen. Ze wilden gaan handelen in, in pelsen en, en vellen van, van bevers en dergelijke. Uh, en om te zorgen dat die handel uh, vrij was, moesten ze natuurlijk goede betrekkingen houden met de Indianen. En een stukje ten noorden van het huidige New York, uh, het huidige Albany, uh, werd op een gegeven moment ook Fort Oranje gesticht. Uh, maar daar leefden al Indianen, namelijk de, de Mohawks. En de Nederlanders erkenden dat het een hele uh, machtige, uh, sterke groep Indianen was. Dus de Nederlanders dachten, daar moeten we goede betrekkingen mee onderhouden. Dus op basis van gelijkwaardigheid is toen een verdrag afgesloten, 400 jaar geleden. Waarin uh, de Nederlanders uh, kunnen handelen met de Indianen. En er wederzijds uh, vriendschap en ondersteuning wordt geboden. Nou is er een tentoonstelling aan de gang in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Die gaat over Indianen. Daarop is dat verdrag ja. niet te zien. Nee, nee, het zou eigenlijk wel moeten. Er staat wel overigens een, een mooie, mooie oorkonde van de aankoop van uh, Manhattan. Uh, dat is ook een, ook een overeenkomst met de Indianen. Ja. Uh, door Nederlands gesloten. Uh, maar dit verdrag. Uh, uh, wat eigenlijk nog belangrijker is, want de, de, de Mohawks, de Irokezen, houden zich nog steeds uh, daar aan. Of vinden het nog steeds belangrijk. Is daar inderdaad uh, niet te vinden helaas. Ja, waarom niet? Uh, en, misschien zijn ze het vergeten. Ja? Het origineel uh, uh, is ook een zoek. Uh, er zijn, oh, er, dat, dat verklaart veel natuurlijk. Er zijn kopieën <laughs> van in omloop. En uh, de Indianen hebben natuurlijk hun Indiaanse origineel nog. En dat is dus daar nog in, in Noord-Amerika. Hoe ziet dat eruit, het Indiaanse origineel? Uh, dat is een, uh, een soort een kralengordel, een wampum. Dat bestaat uit kralen en uit, uh, uit de schelpen. Uh, die is nog, wordt nog bewaard door de, uh, door de Indianen, gekoesterd. Uh, en, uh, die bestaat is, het, uit... is het dit wat ik, wat ik nu uit uh, dat, de Dat Zuid is hem, inderdaad. Ja? Um, de twee uh, uh, paarse sporen uh, vertegenwoordigen de, aan de ene kant de Nederlanders, de Europeanen, en aan de andere kant de Indianen. Uh, het witte is de, de band van uh, de rivier van het leven, om het zo maar te zeggen. Dus op die rivier uh, zijn parallel aan elkaar en dus ook in gelijkwaardigheid uh, de Nederlanders aan de ene kant en de uh, Indianen, de Irokezen aan de andere kant. U typeert ze met twee namen: Irokezen en Mohawks. Ja, de uh, Irokezen is een, is, een, is een federatie van zes uh, volken. Eén van de volken is de, de Mohawks. En uh, het verdrag is gesloten met de Irokezen. Uh, maar die werden vertegenwoordigd door de Mohawks. De Mohawks zijn namelijk de meest oostelijk levende uh, volk van de Irokezen. Dus die kwamen in eerste in contact met, uh, met de Nederlanders. En hebben we ooit wel eens wat gedaan in het kader van het, van het verdrag? Hebben we ze wel eens bijgestaan, die Irokezen? Ja, nou, in het begin natuurlijk in de 17e eeuw zeker. We hebben zelfs uh, de eerste geweren geleverd aan de Mohawks. We hebben ze bewapend. Uh, maar ook later, in de uh, uh, jaren 20. toen uh, hadden de Irokezen een conflict met, uh, met Canada... Uh, Canada uh, wilde op een gegeven moment hun uh, het Irokeese gebied binnen. Uh, en uh, het toenmalige opperhoofd uh, Descaje werd uh, afgevaardigd... Door de, door de raad van Irokezen. Uh, om steun te gaan zoeken. En die zochten ze dus als eerste bij Nederland. Uh, Descaje is toen in 1922 naar de Nederlandse ambassade in Washington gegaan. Werd daar ontvangen door de Chargé Vers, de, de ambassadeur van Nederland. Uh, met het uh, verzoek om steun heeft Nederland... Uh, een tijdje ermee is in maag gezeten, want dat moeten we eigenlijk precies mee. Maar ze hebben het uh, doorgestuurd naar uh, de Volkenbond... de voorganger van de Verenigde Naties. Uh, en in Genève is dat toen uh, ingebracht. Nederland heeft de petitie van de Irokezen ingebracht... en oproofde Deskaye is op dat moment ook naar uh, Genève gereisd. En Deskaye deed ze ook een beroep op, uh, op dit verdrag... op de, de goede banden met Nederland. En is dat goed gekomen toen? Nou, uh, kijk, in ene kant Nederland zich een beetje aangehouden... door de Indianen te ondersteunen door de zaak in te brengen bij nee. de Volkenbond... Maar aan de andere kant uh, is toen uh, uh, Nederland een beetje geschrokken... van de reactie van uh, Canada en het Verenigd Koninkrijk en Engeland. Uh, want die wilden er natuurlijk helemaal niets van hebben. Die uh, zei, ja, het is een interne aangelegenheid, bemoei je daar niet mee. Uh, en toen heeft Nederland niet doorgeduwd. Dus de zaak is een beetje doorgebloed, doodgebloed daar in uh, Geneve. Uh, de uh, Deskay heeft uiteindelijk een verzoek gedaan voor lidmaatschap... een volwaardig lidmaatschap van de Irokezen bij de Volkenbond. Uh, en dat is ondersteund door een aantal landen... Uh, Iran, Estland, Panama, een aantal landen. Uh, maar, natuurlijk, uh, maar niet door Nederland. En ja. uh, Het Verenigd Koninkrijk heeft toen zijn veto erover uitgesproken. Slaak er een hele hoop van de geschiedenis over. Toen kwam in 1973 de bezetting door indianen van Wounded Knee. Uh, ja. Daar zong Red zojuist over. Heeft die kwestie die indianen nog iets opgeleverd eigenlijk? Ja, ik denk heel veel. Het was natuurlijk een, een, een ander volk. Hè. Wounded Knee is waar de, de Soe of Lakota-Indianen wonen. Uh, maar uh, toen ze daar in Wounded Knee zaten... en ook de onafhankelijkheid ter plekke uitriepen hebben ze om erkenning gevraagd en de eerste erkenning werd gegeven door de Irokezen. die hebben ook een delegatie toen de naar niet toegestuurd. Uh, het belangrijke denk ik van Woende Niet is dat er heel veel aandacht is geweest in de in de pers, in de internationale pers, heel veel sympathie wereldwijd. Nou, ook in, ook, ook in Nederland met de Redbone op uh, nummer 1, 5, 6 ja. weken lang. Um, en uiteindelijk is die zaak, uh, ja, zo heeft zoveel aandacht gekregen dat de Indianen gezegd hebben, we gaan het opnieuw proberen. Uh, we gaan uh, naar de Verenigde Naties. Uh, en zijn toen in de jaren 70 niet toegelaten als lid... maar de Verenigde Naties heeft de zaak ze wel aangetrokken. En in 1977, een paar jaar later dus... is een grote conferentie georganiseerd in Geneve... waar ik voor de eerste keer Indianen aan deelname... en waar, ze ook, waar het ging dus over de rechten van de Indianen. Uh, en ook daar zijn dus de Irokezen naartoe gegaan naar Geneve... en net als die Deskahe reizend uh, op het eigen paspoort. Want de Indianen zeggen, die Irokezen zeggen... Ja, wij zijn geen onderdeel van Canada, wij zijn geen onderdeel van de Verenigde Staten... Wij zijn onderdeel van die eurokezen, of hoe ze het zelf noemen, uh, Sunni. Dus ze reizen op een Haudenosunni-paspoort. En ze worden toegelaten dan? Ja. En zorgt ja. uh, de nu er ook voor dat Nederland zich weer wat meer aan dat eeuwenoude vriendschapsverdrag ging houden? Uh, nou, in ieder geval is het zo dat, uh, dat, ik denk misschien dat er een soort van sympathie ook was, ook in Nederland. Dat uh, Nederland, of de Nederlandse regering, uh, Indianen, Haudenosunni, eurokezen, toeliet tot Nederland op hun eigen paspoorten. Uh, dat is denk ik heel positief. Op dat ogenblik zijn Nederland. Uh, uh, ja, we erkennen misschien niet uh, die OK's als apart land, maar we accepteren wel dat ze reizen op hun eigen paspoort. En is dat altijd zo gebleven, die houding van Nederland ten aanzien van het eigen paspoort? Uh, een tijd wel, een lange tijd wel. Uh, in, in 1993 werden ineens uh, twee Indiaan die gewoon te getrouwen hun visumverklaring kwamen aanvragen op het. Uh, Consulate in Montreal werden ineens uh, geweigerd. Die indianen zijn toen naar de Raad van State toegestapt in 1993. In Nederland. In Nederland. En hebben, dus hebben de, de staat aangeklaagd. En hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Dus ze moesten onmiddellijk toegelaten worden tot Nederland op hun eigen, op hun Indiaanse Houdonouseni paspoorten. Uh, en dat is daarna eigenlijk dus behoorlijk wat jaar doorgegaan. Uh, Nederland heeft dat geaccepteerd. En, en recentelijk uh, doet de Nederlandse regering weer moeilijk. Waarom? Wat zit erachter? Uh, ja, zoals uh, het ministerie van buitenlandse Zaken zegt... het gaat om uh, Europese harmonisatie. Uh, ik denk dat wat natuurlijk echt achter zit... Dus is dat, de Europese harmonisatie? Dat uh, alle landen van de Europese Unie... Uh, op een gelijke manier zouden moeten omgaan met visa-kwesties... Uh, met paspoortkwesties uh, visa paspoort van, van landen buiten Europa. In andere landen worden ze ook niet toegelaten, dus ook niet in Nederland? Is het zoiets? Ja, maar de, precies. Maar dat is de grap eigenlijk. Dat uh, een aantal Europese landen uh, juist wel die uh, Houd-Nusunni-paspoorten uh, accepteren als grijsdocument. Houd-Nusunni, oh, dat zijn alle Indianen-paspoorten, of wat is dat nou? Weer? Dat is de Indiaanse uh, naam voor Irokezen. Oké. Okay. En uh, de andere landen doen het wel. Nederland zegt nu in één keer, nee, dat doen we niet meer. Ja. Ondanks het feit dat de Raad van State zich daar in het verleden positief over heeft uitgesproken. En uh, wat zou er nou werkelijk achter zitten? Want de, de, de, dat is natuurlijk een schijnargument, die Europese harmonisatie. Ja, dat is een schijnargument. Het is een beetje, beetje angsthazerij, denk ik. Uh, op het moment dat je zo'n uh, paspoort... Voor wie zijn ze bang dan? Op het moment dat je je paspoort erkent, uh, erken je misschien ook impliciet dat er uh, soevereiniteit of, of zelfbeschikking bij, die, uh, bij dit volk ligt. En uh, dat is altijd in internationale betrekking een hele gevoelige zaak. Maar ik denk dat het iets te gevoelig is. De Raad van State heeft ook gezegd, ja, uh, tegenwoordig kan je niet meer bang zijn dat, uh, dat Canada zich daar, uh, daarom uh, gepikeerd zou voelen nee. richting Nederland. In april is het verdrag tussen Nederland en de Irokezen precies 400 jaar oud. De Indianen willen dat graag samen met Nederland herdenken. denken. Ja. Dan hebben we nu in de persoon van Frans Timmermans een andere minister van Buitenlandse Zaken... politici wel genegen om die Indianen tegemoet te komen. Gaat u hem daar nog op aanspreken? Zeker, zeker. Ik denk eigenlijk ook wel. Want in 2009, toen uh, iets anders gevierd werd... namelijk dat uh, Henry Hudson 400 jaar daarvoor uh, het gebied rondom New York uh, koloniseerde... Uh, toen wilde al Indianen in Nederland uh, toekomen. En toen heeft Van Stimmans ook gezegd, in zijn andere hoedanigheid natuurlijk... Van, eigenlijk zouden die op hun paspoorten uh, hier toe moeten kunnen komen. Nu is hij minister, dus ik ben benieuwd uh, hoe, uh, hoe hij het nu ziet. Uh, ik denk en ik hoop dat hij zich vasthoudt aan zijn principes... en, en zegt, ja, nee, eigenlijk uh, moeten we dit uh, toelaten. We zijn, ik ben anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld in, in Duitsland geweest... toen een lacrosse-team, dat is een Indiaanse sport uh, lacrosse-team van Houtennoosunni reist naar Duitsland. Die is ingereisd op die houden nog niet paspoorten. Dus Duitsland heeft daar uh, soepel, uh, soepel mee omgegaan. En dat moet Nederland zo kunnen. Heel benieuwd. oud-diplomaat Serf Wiemers... over een 400 jaar oud-verdrag tussen Nederland en Indianen. Overigens, die tentoonstelling over Indianen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... is nog te zien tot en met 14 april. Dank. Dank u wel. De consumptie van antioxidanten... die met name in voedingssupplementen zitten... Die kunnen tijdens een chemotherapie volstrekt averechts werken. Meer hierover naar het nieuws met Doral Megens.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 De Nederlandse staat mag ingrijpen in de salarissen van zorgbestuurders... heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in kort geding. De zorgbestuurders wilden zelf een beloning met de minister kunnen afspreken... die eventueel hoger zou kunnen zijn dan de de norm. Maar de rechter heeft die eis dus afgewezen. De verkoop van pc's loopt terug, ondanks de lancering van Windows 8 in het najaar. Volgens deskundigen zijn pc-ontwikkelaars veel te conservatief. Ze maken nog steeds computers die niet geschikt zijn voor een touchscreen-systeem... terwijl Windows 8 wel is gemaakt voor dat soort schermen. En Frankrijk heeft vannacht troepen en materieel naar Mali gestuurd. Volgens diplomaten arriveerden gisteravond Franse toestellen... met wapens en militairen. Drie radicale islamitische groepen controleren sinds mei het noorden van Mali. Gisteren namen rebellen de strategisch gelegen stad Conna in. Na hevige gevechten. zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Een file door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden twee kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. <middels> .fm. met Felix Burders. Tips en tricks tegen auto later in dit programma. En dan nu lichte gamen voor muziek van de hand van Len Barry. uit ja, 1965 met. Uh, ik zal de titel even noemen, dus misschien niet helemaal duidelijk geworden. One, two, three. De Gids. FN. Heel lang is gedacht dat antioxidanten goed zijn tegen kanker maar de stof die voorkomt in onder andere voedingssupplementen, groenten, fruit en noten... zou juist funest kunnen zijn voor kankerpatiënten. patiënten. Dat schrijft de befaamde amsterdam eh, Amerikaanse Nobelprijswinnaar James Watson... ontdekker van DNA-structuren in een wetenschappelijk artikel. Hoe zit dat nu in elkaar? Ik vraag het aan professor Aalt Bast. Hij is hoofd van de afdeling toxicologie aan de Universiteit Maastricht. Meneer Bast, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doen die antioxidanten in ons lichaam? Nou, het woord zegt het al tegen oxidatie, antioxidant. Dus ze zorgen dat oxidatieprocessen in het lichaam uh, minder snel en minder goed verlopen. Kijk, ons lichaam uh, hebben we heel veel zuurstof dat wij opnemen. Hebben we ook gewoon nodig om goed te kunnen leven natuurlijk. Maar dat zuurstof kan heel makkelijk omgezet worden in wat we wel eens noemen zuurstofradicalen. En dat zijn die oxidanten die dan vervolgens allerlei schade kunnen aanrichten. Kunnen schade op je DNA geven, op je eiwit, op vet enzovoort. En die antioxidanten gaan dat soort schadeprocessen tegen... Er zitten bijvoorbeeld ook in de boter. Hè? Als, je, als je boter hebt, dat is vet, dat oxideert heel makkelijk, er zitten uh, antioxidanten in de boter en daardoor wordt de boter minder snel ranzig. Nou, dat gebeurt precies hetzelfde in je lichaam. We worden minder snel oud, we, we krijgen minder snel last van die oxidanten als we genoeg antioxidanten via de voeding binnenkrijgen. In de boter, in de broccoli, veel antioxidanten, waar zit er nog meer in? Uh, chocolade, thee, wijn en natuurlijk wat u al zei, groenten en fruit. Dat zijn eigenlijk onze belangrijkste bronnen. Groenten en fruit zijn eigenlijk onze belangrijkste bronnen. Maar daarnaast al die andere uh, componenten ook. Het zit eigenlijk in van alles en nog wat. Want al die voedingsmiddelen die beschermen zich ook zelf tegen oxidatie. Hè? Een, uh, een, uh, een druif die beschermt zich ook tegen oxidatie met antioxidanten. Maar nou, niet al te lang komt is mijn in de wijn. Ja. Wat zegt u? Ik zeg, mijn ervaring is niet al te lang. <lacht> uh, nee, niet al te lang. Nee, nee, op een gegeven moment oxideert dat en dan wordt, wordt alcohol wordt azijn. Ook dan zie je dat gewoon, ja. Ja. Nou, er ontstond in de jaren 80 het idee dat die antioxidanten kanker tegen konden gaan. Is dat dan niet zo? Nou, preventief nog steeds wel, denk ik. Want die oxidatieschade op het DNA, dat, is natuurlijk wel een, een, dat blijft nog steeds wel een, een punt. Want het DNA wordt ongeveer duizend keer per dag per cel... wordt ons DNA beschadigd door een zuurstof, door een oxidant. Dus als je dat een beetje zou kunnen remmen, dat zou natuurlijk wel perfect zijn. Dus preventief zou dat wel aardig zijn. Maar meneer Watson die zegt, pas op als je therapie krijgt met die antioxidanten. Want dan zou het de werking van de chemokuur frustreren, die therapie dus. Denkt u ja. dat ook? Denkt u dat ook? Ja, dat denk ik zeker. Want en dat is ook al enige tijd bekend dat dat zou kan gebeuren. Want veel van die chemotherapie die is gebaseerd op radicaal vorming. Dus een aantal chemotherapeutica die maken radicalen en dan zoveel dat een tumorcel er aan overlijdt. En dat wil je. Of bijvoorbeeld bestraling. Als je mensen bestraalt, dan waarom gaat nou een cel dood na bestraling? Ook doordat straling zo agressief werkt dat er zuurstofradicalen ontstaan, oxidanten ontstaan. En als je dat nou maar doet op de plek waar ook die tumor is, dan zal zo'n tumorcel ook doodgaan. En dat is precies wat je beoogt. Maar dan kun je je wel voorstellen, als je dan vervolgens ook heel veel antioxidanten geeft, heel veel, en daar moet er de nadruk op liggen, dus een hele hoge dosering voedingssupplementen geeft met extra antioxidanten, ja, dan zou je die therapie uh, wat kunnen aantasten, dan zou dat minder effectief kunnen zijn. Dus kankerpatiënten moeten niet... Heel veel chocola of andere voedingsmiddelen waar antioxidanten in zitten eten. Nou, die voedingsmiddelen, dat zal nog wel, wel meevallen. Want we hebben ze ook gewoon nodig, hè. Want die stoffen die in groente en fruit zitten... dat zijn ook hele goede stoffen om allerlei andere processen goed te kunnen sturen. Maar waar dan een waarschuwing voor is om... als die mensen zeggen van nou, als een klein beetje antioxidant goed is... dan zal heel veel zal wel beter zijn. Ja, en als zo vaak geldt dat ook hier niet. Dus een, een, gewoon een normale hoeveelheid antioxidanten via de voeding is prima. Zelfs heel goed. En vanuit een preventief oogpunt zeker ook... Maar op het moment dat je onder therapie staat... en dan zegt, nou ga ik maar heel veel antioxidanten eten... dus je haalt allerlei voedingssupplementen van de drogist en die ga je eten... ja, dat zou wel eens niet goed kunnen zijn. Dat zegt die meneer Watson. En daar, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Dat, dat daar moet enige waarschuwing plaatsvinden. En weet kankerpatiënten dat? Nou, ik denk dat dat niet heel algemeen bekend is. Onkologen weten dat overigens wel, moet ik zeggen. Onkologen weten overal wel heel goed... Wat die proberen ook wel eens gewoon gezond weefsel te beschermen met antioxidanten. Als je, en dat hebben ze in het verleden ook wel eens gedaan. Ze zegt: nou, je krijgt een straling... En dan natuurlijk wordt het omringende weefsel vaak ook wat aangetast. En dan wordt wel eens geprobeerd dat het omringende weefsel te beschermen met wat extra antioxidanten. Zonder dat die antioxidanten bij de tumor komen. Ja. Maar daar zijn ze vaak toch ook weer heel erg beducht om. Want stel nou toch dat die antioxidanten die tumor bereiken, dan zou de, stra de straling niet meer effectief zijn. Dus dat zijn dingen die de oncoloog heel goed weet. Maar ik heb wel eens de indruk dat dat bij de mensen, bij de patiënten niet altijd even goed bekend is. Bij deze het is dus heel goed dat u er aandacht aan besteedt, heel goed. Professor Altbast, hoofd van de afdeling toxicologie aan de Universiteit Maastricht. Alles met mate is uw boodschap. Absoluut. Ze is longarts in het Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk... en auteur van het boek Nederland stopt met roken. En ze zet zich al vele jaren in om mensen van een tabaksverslaving af te helpen. En daarvoor gebruikt ze nu ook sociale media. In de rubriek Tijdgeest praat ze met Simone Wijmans over haar leven online. Tijdgeest, de webwereld van... Randa de kanter. Ik heb bijna 3000 volgers op Twitter. En ik ben als ik werk, eigenlijk s ochtends een beetje online. Maar vooral als ik niet werk, ben ik zeker 1,5 uur per dag online. En als longarts houdt u zich natuurlijk dagelijks bezig met het voorlichten van mensen over de gevaren van roken, hier in het ziekenhuis in Beverwijk. Maar ook via sociale media. Vrij fanatiek zelfs. Hoe bent u ermee begonnen? Ja, ik dacht: hoe kan ik mijn boodschap verder uitbrengen dan alleen maar hier één op één in de Kamer? We hebben natuurlijk een boek geschreven: in Nederland Stop met roken. Maar... Ja, hoe krijg je je boodschap gewoon voor het voetlicht? Hoe kan je mensen overtuigen? Hoe kan je mensen bereiken? Nou, en toen heb ik op een gegeven moment Martijn Aslander gehoord op een uh, lezing van LOF. En, in, uh, en die, die had een aantal voorbeelden wat je met Twitter kon bereiken, ook internationaal. Dacht, dacht, toen heb ik meteen een iPad gekocht en heb ik gelinkt aan de iPhone. En in het begin dan kom je erachter, hoe kom je in godsnaam volgers? Hè? Dus, dus je, je moet zorgen dat je tweets, je bent natuurlijk geen, uh, je bent niet, niemand bekend en je kan ook niet zingen. Dus uh, ja, een beetje een saai onderwerp natuurlijk. Hè? Hoe maak je het sexy is niet zo makkelijk. En hoe doe je dat via Twitter? Stoppen met roken, sexy maken? Ja, nou, wat, ik, wat ik vooral probeer is, en, en ik, ik heb zelf gerookt... dat het niet moraliserend moet zijn, dat het leuk moet zijn. Dat, je, dat, dat ik gewoon probeer uit te leggen hoe verslavend het is. Dat ik gekke dingetjes laat zien, dat ik filmpjes laat zien. Ik zit veel op YouTube. Af en toe kan ik iets laten zien wat longkanker is. Ik kan ook af en toe een patiëntencasus. Ik zal nooit iemand, um, je zal nooit iemand kunnen herkennen. Hè. Mijn beroepsgeheim is heilig. Want u, u vertelt ook verhalen van patiënten op Twitter. Natuurlijk, als je een patiëntenverhaal vertelt, gaat het om het verhaal. Niet om de man of de vrouw... En geboortedatum, dus een ander geslacht, een andere leeftijd... een andere geboorteplaats, dat maakt allemaal niet uit. Bijvoorbeeld COPD, MVC, omdat dat zo ontzettend veel voorkomt... dat je af en toe verhaal, dat mensen die roken zelf denken van... wow, dat hoesje, dat is misschien wel COPD. Ik moet dus naar een dokter gaan. En er zitten ook veel linkjes naar YouTube-filmpjes. Noemen ze een filmpje wat u recent uh, online heeft gezet. Nou, er was een hele leuke uh, jonge vrouw... die had, uh, die was per abuis buis bij de tabaksindustrie gaan werken als uh, marktmanager... En die, die is ontzettend geschokt van wat ze toen op een gegeven moment is gaan verdiepen. Dat de helft van, de, van haar gebruikers do, gewoon doodgaat door haar product. En dat zij dat het moest verkopen. En dat zij juist moest proberen jongen aan het roken te krijgen. Zoals het heet, replacement smokers. Hè, want elke stopper en elke rook moet weer vervangen worden... En toen, toen zei ze, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ze dus heeft een filmpje op YouTube opgenomen waarin ze echt haar spijt betuigt... Dat ze zo jong was en onervaren. Dat ze ja, toch voor die hoge baan is gevallen voor het grote geld. En dat ze pas daarna realiseerde wat ben ik nou aan het doen. En ik heb er zo'n spijt van. Nou, dat heb ik gisteren volgens mij uh, rondgetwitterd. vind ik een heel sterk filmpje. Can you imagine working for the tobacco industry? It is the only industry known to kill up to half of its regular consumers. Every year. Tobacco use kills nearly half a million Americans. U blog dus ook veel, ook via een eigen site, Nederland stopt.nu. Wat is daar allemaal te vinden? Um, er zijn een aantal dingen. Er staan onze stoppen-stappenplannen. Er staan wat, hè, maar er staan een aantal stoppersverhalen op. Er staan nou alles wat je over stopt met roken. Maar het belangrijkste wat erop staat is de weblog. En daar staat eigenlijk alles op wat we de laatste jaren hebben gedaan. Alle contacten die we hebben in de politiek, um, zo transparant mogelijk zijn. Het is een beetje ons hele leven als longarts en ons. Project ernaast dat staat in die blog heel kort beschreven. En muziek online naast al uh, die interesse in de medische wereld en gezondheid. Ja, muziek is natuurlijk uh, raakt het hard meteen. Dus je kan, het geldt ook, ja ieder zijn muziek smaak is natuurlijk heel anders. Maar ik denk dat je dat het heel mooi is om als ritueel bijvoorbeeld als je stopt met roken een, een mooi afscheidslied uh, kan bedenken. Ja, ik kan, ik vind wel een, um, een mooi lied van Katje... dat is heel mooi lied om je laatste sigaret mee uh, op te steken, dat je afscheid neemt van een. Uh, van een goede vriend. Niet dat hij zo goed voor je was, maar ja... voor sommige mensen voelt het wel zo. Afscheid nemen van je maatje, het zou een mooi nummer zijn. En welk nummer is dat? Somebody I Used To Know. Ik, ik luister ook weer naar liedjes op die manier. Zou je, zou je iets kunnen gebruiken? Kan je dat liedje gebruiken als afscheidsritueel. Dus is ook zo'n heel mooi liedje waarin staat... van um, we hadden samen zo mooi oud kunnen worden. En dat draai ik ook vaak aan het begin van een lezing. Dat je zegt, ja, hè, jullie denken van je zit hier nu... maar... Um, ja, je wil later ook misschien wel samen ouder worden. En als je rookt is die kans toch vrij klein dat je samen oud wordt.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 Reed. Hier komt het brugge, maar op twee jaar hij verhuisde hij naar Australië. En daar werd zijn voornaam Wouter vertaald in het Frans, als Gautier of Gautier. En in het Engels klonk dat er weer als gotje. Zo komt het de naam van zijn groep. Schud het mij maar Maar goed. Gotje met het nummer Somebody I Used To Know. Volgens Longaats Wander de Kanter een mooie plaat om te draaien... wanneer je die echte allerlaatste sigaret rookt. De besproken links staan op de website onder het kopje Tijdgeest. De Aangekomen op de plek waar je auto stond en hem dan niet meer terugvinden. Of hij staat er nog, maar dan heeft hij een ingetikte ruit en een legeroofd interieur. Autodiefstal, het is een duur rijtje. Aangeschoven Wim Oude -Weernink. Hij is onze vaste automan. Goedemorgen. Wim. Dag Felix. Afgelopen jaren was het aantal autodiefstellen redelijk stabiel. Niets leek te helpen. Hoe ging het, het afgelopen jaar? Ook, ook stabiel. Het definitief cijfer is er nog niet... maar tot en met juni was dat ook weer ongeveer gelijk. Uh, maar het is wel zo dat er steeds minder auto's worden teruggevonden. Want die verdwijnen ook steeds verder weg. Maar hoe kan dat dan? Ze hebben allemaal van die ingenieuze gps trackers ze hebben sleutel- en alarmsystemen. Ja, ik denk dat, dat je in het, heel kort door de bocht kan zeggen... dat de onderwereld toch altijd sneller is dan de bovenwereld... om weer in te spelen op de nieuwe technologie. Die sleutels, daar zitten dan wel van die, van die startblokkeringen in. Maar ja, dat weten zij ook. Dus gaan ze niet proberen met een, met een schroevendraai binnen in de auto... Te komen een het draadje door te verbinden. Maar breken ze in, woninginbraak, en zoeken de sleutels daar... Of ze vragen een testrit aan bij een dealer of een garage. En ze rijden een blokje om en ze hebben een sleutel kwijtgeraakt. En dan is het veel makkelijker, natuurlijk. Dat is een van de dingen. Uh, met GPS kun je dus een auto helemaal volgen, he, die, die tracking. Uh, maar als het echt dure auto's zijn, dan laden ze ze in een container die geïsoleerd is en dan werkt het systeem niet. Zo heeft de onderwereld altijd weer oplossingen voor uh, problemen die wij proberen op te lossen. En het gaat niet meer om een autoradio, hè? zoals vroeger? Het gaat niet meer om een autoradio of, of navigatiesysteem, die zijn helemaal geïntegreerd in auto's. Het is wel zo dat uh, uh, wanneer je een los navigatiesysteempje, een tomtommetje, een Garmin of zo... Ja, daar zijn ze nog wel gek op, maar echt groot geld is dat niet. Wat wel echt een trend is, wat al een paar jaar geldt... dat is uh, airbags uit stuurwielen. Uh, van die grote koplampunits, uh, die, die pikken ze ook zo'n koplampunit. Die zit in, in de auto geklikt, die heb je er zo uit. Uh, een airbag, als je de auto opengebroken hebt van een Opel Astra of een Golf... die weten ze er ook uit te wippen. En die nemen ze mee naar, uh, naar Polen of naar Bulgarije of Roemenië... waar die auto's, de schadeauto's uit Nederland naartoe worden gebracht. Die worden daar goedkoop gerepareerd. Uh, met veel handarbeid. Uh, maar ja, zo'n airbag kost geld. En zo'n het ook. En uh, dat is de reden voor, het, uh, voor dat soort uh, dus criminaliteit. Dus die airbags die nog wel wat op. En die autolampen, die leveren ook nog wel wat op. Ja, en... nou, uh, kijk op ebay. Dan zie je voor een, uh, een, Golf, uh, een Golf een gebruikte airbag 285 euro. En dat is er een die komt van een autosloperij, van een andere schadeauto. Er zitten wat kleine krasjes op. Maar van een nieuwe en wat duurdere auto tussen de 500 en 1000 euro. En maken ze veel kapot op het moment dat ze die airbags lopen? Uh, hoeft niet. Uh, het zijn vooral de airbags uit stuurwielen, want dat zijn die grote naven die eruit gaan. Uh, kijk, de andere airbags die zitten helemaal ingebouwd in het dashboard. Dat moet openscheuren, daar haal je hem niet uit. Het zijn vooral die stuurairbags die, uh, ja, dat is. Uh, Makkelijk, makkelijk roofgoed, zoals ze zeggen. En die autolampen die zijn dus ook heel makkelijk te slopen. En die autolampen ook. En, en dat zijn, vroeger was er een koplampen rond. En nu zijn het van die gecompliceerde dingen... met allerlei halogeen en, en weet ik het wat voor technieken erin. Ja, en daar zijn ze ook wel gek op. Maar het liefst hebben ze natuurlijk een hele auto. Het liefst hebben ze een hele auto. Of natuurlijk als er wat kostbaars op de achterbank ligt. Dus tip nummer één is natuurlijk... zorg altijd als je een auto buiten hebt staan... Laat niet zichtbaar liggen. Haal ook altijd je kentekenbewijs eruit. Want als de auto gestolen wordt... en je moet aangifte wat je altijd moet doen... Ja, als je zegt ja, met kentekenbewijs, het ligt nog in het dashboardkastje. Daar is de verzekeringsmaatschappij niet blij mee. Ik zat voor eens ergens te vragen. Er waren een aantal zakenmensen bij elkaar. Die zaten aan tafel. En die werden toen gewaarschuwd dat uh, alle auto's waren opengebroken. En met name de kofferbak, omdat daar computers in lagen. Die waren allemaal weg, want die werden opgespoord met van die warmteapparatuur. Dat, dat zijn ook van die dingen die de, die de, die de onderwereld weet. En uh, we kunnen allemaal heel slim zijn en zeggen. Nou, we doen die computer leggen we in de kofferbak. Want uh, dat zien ze hem niet liggen op de achterbank. Dat weten die jongens natuurlijk. Dus gaan ze die achterkleppen openmaken. Uh, Verzekeringsmaatschappijen vragen overigens wel... afgezien van het feit uh, dat, dat je dat soort dingen niet in de auto moet laten. Uh, vragen natuurlijk wel als het een dure auto is. Uh, zorg dat die binnen staat of op een afgesloten terrein staat. En uh, ook dat er een alarmsysteem in zit. Maar ja, dat zijn een beetje eisen ja, een die, een die ze wel moeten stellen. Maar het, het, het levert per saldo niks op. En het is een heel vervelende ervaring wanneer je een ingetikte eruit. Uh, uh, meemaakt. Uh, iedereen maakt het wel een keer mee. Ik heb het één keer mee. Het is gewoon heel vervelend. Heel gedoe. Naar politie gaan. Aangifte doen. En in het buitenland wil men dan ook niet zo erg meewerken eraan. Dus dat... Het, uh, het is mij nee. wel eens in Lissabon overkomen. En daar waren een, uh, beide autobanden lekker stoken aan de achterkant. Ja. ja. Nou, veel ja maar ze zijn, ook, niet ver. ze zijn ook gek op lichtmetalen wielen. Van dure auto's. Dat is ook uh, die, um, grote Mercedes. Grote, die die, die, die lichtmetalen wielen kosten veel geld. Kan je daar wel slotjes voor krijgen. Voor op, uh, voor op het, uh, de wielmoeren. Alle mogelijke manieren worden verzonnen om die criminaliteit tegen te gaan. Maar nogmaals, de leugen is nog zo snel of de onderwereld uh, ja, nou, achterhaalt vooral. het wel. Welke auto wordt nou nog het meest getikt? Is dat nog altijd de Volkswagen Golf? Ja, Volkswagen Golf, uh, Porsches, daar zijn ze gek op. Uh, en, en Audi's, BMW's, uh, dat zijn de, de auto's die het meeste opbrengen als complete auto. Vooral als ze verdwijnen naar het, uh, het verre oosten. Waar, uh, waar je ze nooit meer terugvindt. Duitse auto's dus, die zijn een trek. Duitse auto's. Fransen minder? Fransen wat minder, uh, het hangt er een beetje vanaf. Uh, maar nee, de Duitse auto's is echt wel heel populair. Ook. Omdat het een statussymbool is. Het is een statussymbool met name in Oost-Europa ook. Als je nou uh, je auto mist, hij is gestolen... wordt hij dan makkelijk vergoed door een verzekeringsmaatschappij? Uh, niet alle verzekeringsmaatschappijen die hebben natuurlijk uh, de, de mogelijkheid... Uh, of het zit niet altijd in je polis ingebouwd... Het schijnt relatief, uh, relatief eenvoudig geaccepteerd te worden. Je moet natuurlijk afgezien van de aangifte en kunnen bewijzen dat je goed de auto beveiligd hebt en de sleutel nog hebt ja, ja. en zo. Uh, moet je enigszins kunnen bewijzen dat die inderdaad gestolen is. Daar maakt men niet te veel uh, problemen mee. Ik, ik heb ook begrepen in een, een uh, of the record gesprek een tijdje geleden dat echte voertuigcriminaliteit bij uh, de politie niet de allerhoogste prioriteit heeft. Dus uh, ja, wat dat betreft mag je maar hopen... dat het uh, procesverbaal dan klopt... en overtuigend is voor de verzekeringsmaatschappij. Een off-the-record gesprek, dat mag je niet citeren. Hè? Dat weet je. Dankjewel. Wim Oude graag tot volgende tot week. Tot volgende week. En een goed weekend. De buis vanavond... Nou ja, eigenlijk vanmiddag al, want... voor de liefhebber is de schaatsen... het EK Allround in Tiaf. Om half zes op Nederland 1. De 500 en de 5000 meter mannen. Ik geef toe... Je moet ervan houden. Ook voor de liefhebber op Canvas om tien over half negen... om het seizoen in te luiden, een dubbele aflevering van Borgen. Je moet ervan houden. Ik heb hem gezien. Ik vind het fantastisch. Het gaat over het politieke leven, met name in Denemarken. Het is heel erg spannend. Het is prachtig gedaan. En het lijkt wel alsof je te maken hebt met de politiek in Nederland. Ook voor de liefhebber op BBC 2 om tien uur... Italy Unpacked, Een zoektocht naar culturele en culinaire hoogstandjes. Vanavond staat Bologna centraal. Daar moet je van houden. Het is overigens een prachtige stad, ik ben er geweest. En tot slot uh, voor de liefhebber I'm Not There... om middernacht op uh, Nederland 2 een muzikale muziekfilm... over Bob Dylan met steracteurs als Kate Blanchett... Heath Ledder en Richard Gere. En Dylan covers niet te vergeten. Je moet er van houden. Jij staat geparkeerd, uh, Wim, met je auto op de parkeerplek van Jurgen van den Berg. En die kan nu niet zijn auto kwijt. Dan heeft dus... hij wel een hele brede auto. Dat heeft hij sowieso. Ja. Dus, uh, ja, of je uit. even je auto wil weghalen. <laughs> Want die komt niet binnen. Surf naar de gids.fm. Een heel goed weekend. Ulrike Meinhof. Weet u nog...